Het gilde Sint-Joris in Goorlen is een koningrijker, want er is weer een nieuwe koning. Jawel, en uh, ja, heel revolutionair uh, was uh, deze winst, denk ik. Ik heb uh, de nieuwe koning aan de telefoon van het Sint-Joris-gilde in Goorlen, de heer Van Dijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, was volgens mij revolutionair, hè, want u schoot, uh, zeg maar, en toen, toen was hij al geraakt door een voorganger. Ja, een van uh, mijn... Uh, een, uh, de die van het gilde... Matthijs, die uh, stond uh, ook te richten. Het was uh, wat dat betreft toch wel heel spannend, want er stonden mee elf mensen onder de boom uh, te, te, te schieten. En dan is het moeilijk, natuurlijk, om uh, een beetje in de gaten te houden. Maar ik stond uh, te richten en uh, net voor me raakte Matthijs de, de, de vogel. Ja. En toen hoorde ik een apart geluid. Ik denk, oh, nou staat hij los. Ja. En dan is het de kunst. Ja.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 Uh, je mag met z'n allen gewoon non-stop schieten totdat hij eraf is. Je mag uh, non-stop schieten tot je eraf is. Je mag uh, maar één pijl en één pijlenraper gebruiken. Mm -hmm. Iedereen heeft dus een eigen pijlenraper Die uh, voor, voor, voor de schutter uh, zijn pijl gaat uh, halen als hij naar beneden komt. En uh, je mag maar één pijl gebruiken. Het is niet zo dat je uh, stelt pijlen daar neerzet en constant staat te vuren. Dat, dat, dat mag niet. Nee. Dus er is ook een soort van scheidsrechter aanwezig. Ja, er zijn uh, geschreven wetten en uh, daar houdt iedereen zijn eigen netjes aan. Schouw als je pijl verloren is, en roep je even naar de hoofdman: ik ben mijn pijl kwijt. En dan mag je een nieuwe pakken, maar anders uh, ik blijf ik bij één pijl. Ja, nou bent u koning, wat, wat betekent dat voor u? Drukke tijden of valt het mee? Uh, ja, tenminste, uh, drukker is het. Als koning ben je verantwoordelijk voor uh, alles wat we bij het met, met schieten te maken heeft. Als je gaan naar zo'n wedstrijd zijn, uh, moet je de, de, de, de lijsten en uh, alles klaarmaken. Bij, wij schieten normaal gesproken bij Hof van Holland in, uh, op de Dobbelsweg. In de zijn wij al meer dan 110 jaar thuis, dus het is echt een veld van tradities en zo. En dan moet ik uh, als koning zijn ook de ...de doelen bijhouden houden, zorgen dat uh, alles netjes erbij staat... De, de, ...de doelen waar we op schieten, dat er goede klei in zit... Uh, ...de, de, de, de hek geknipt en niet had wordt als je erachter loopt en zoiets. Nou, één keer in het jaar, of in de vier jaar schieten we koning... ...en dan schieten we omhoog op de boom. Maar uh, normaal gesproken schieten wij op de vlakke baan, 28 meter ver. Ja, ja. Ja. En... Uh... Ja, nou, nou bent u vier jaar koning, hè? de komende vier jaar bent u de koning. Ja. En, en betekent dat ook dat er binnen die vier jaar, ja, dat, dat u ook niet van de troon gestoten kan worden? Nee, dat, dat, dat kan niet. Of, nee. ik, okay. of ik moet uh, ja, uh, heel erg uh, dingen doen dat, dat, dat, dat, dat ik gegroujeerd word als lid. Ja, ja, oké. Okay. Anders, uh, nee, nee... Uh... Dat gaat niet. Maar dat betekent dat in die vier jaar ook heel veel uh, schieters zeg maar, binnen uw vereniging, binnen het gilde, fix gaan oefenen? Want die willen natuurlijk u wel van de troon afstoten over vier jaar. Uh, dat, dat, dat heel veel oefenen, dat, dat lukt niet. Want uh, die boom die, uh, is daar een week hm. voor het koningsschieten schieten neergezet. Ja. En uh, daar hebben ze een week kunnen oefenen. En nou woensdag wordt die afgebroken, wordt er nog één keer een houten uh, blok opgezet. En wie er die afschiet is, dan uh, uh, krijgt een fles snevel, dus hij is de snevelkoning. Ja. En dan wordt de boom weer afgebroken en vier jaar opgeborgen. Ah, oké, okay. dus je hoeft vier jaar gewoon niet bang te wezen. Nee. Nee, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Nou, dan wens ik je heel veel succes als nieuwe koning. Dankjewel. En uh, ja, uh, nogmaals uh, gefeliciteerd, want dit is, uh, dit is echt een, uh, ja, een, een, een heel ...groot iets wat u gered heeft, want dat ja, redt niet iedereen natuurlijk. En u heeft hem nu voor de eerste keer? Nee, ik heb 16 jaar geleden heb ik hem ook uh, uh, koning geschoten. Toen schot ik Hans van Doormalen af. En ik heb vandaag, uh, of uh, gisteren, dan, uh, Hans van Doormalen weer uh, afgeschoten. En we zijn nu met uh, drie mensen, Eduard Tijbroek, Hans van Doormalen en ik... ...die uh, ieder twee keer koning zijn geweest.